Roemenen mogen in Nederland alleen aan de slag met een vergunning... en die krijgen niet meer van minister Kamp. Maar Roemenen met een Hongaarse achtergrond... kunnen een tweede Hongaars paspoort aanvragen. En als Hongaar hebben ze geen vergunning nodig om hier te werken. Het uitzendbureau in Etteleur heeft met de paspoorttruc... al zo'n duizend Roemenen met een Hongaars paspoort ingeschreven. Eurocommissaris Malmström vindt dat het Schengen-verdrag... zwakke punten heeft die moeten verdwijnen. Dat zei ze bij de bekendmaking van het besluit van de commissie... Om de regels voor tijdelijke grenscontroles aan te passen. Volgens Malmström moet voortaan altijd centraal in Brussel worden besloten over aanscherping van de grenscontroles bij een onverwachte toestroom van migranten. Nu mag elke lidstaat daarover eenzijdig besluiten. Aanleiding voor de verscherping van de controles is de grote stroom Noord-Afrikaanse bootvluchtelingen naar Italië. Frankrijk heeft al gezegd dat het Tunesische vluchtelingen bij de Italiaanse grens zal tegenhouden. Een Deense kunstenares heeft een kort geding tegen het modehuis Vuitton gewonnen. Ze hoeft geen dwangsom te betalen voor een tekening van een kind in Darfur met een tas van Vuitton. Die dwangsom had de rechter haar opgelegd op verzoek van Vuitton... dat niet geassocieerd wil worden met de oorlog in Soudaan. De kort gedingrechter vindt de creatieve vrijheid zwaarder wegen dan het belang van het modehuis. Voor RBC Roosendaal is degradatie uit het profvoetbal dichterbij gekomen... De club heeft vanwege geldproblemen drie punten aftrek gekregen en daardoor zakt RBC in de Eerste Divisie naar de laatste plaats. Met nog één wedstrijd te gaan staat de club nu twee punten achter op Almere City en drie op Fortuna Sittard. De nummerlaatst speelt volgend seizoen in de topklasse van de amateurs. Het weer droog en helder, het koelt vanavond snel af tot gemiddeld een graad of zes. Morgen flinke zonnige periode, maar ook stapelwolken en dan 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zandvoort, zon, zee, strand. Hey,